10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Syrië treedt toe tot de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De VN heeft van de regering Assad alle documenten gekregen die nodig zijn voor toetreding. Het verdrag dat chemische wapens verbiedt wordt er voor Syrië op 14 oktober van kracht. Syrië heeft al nog eens 30 dagen de tijd om alle chemische wapens aan te melden bij het OPCW in Den Haag. Daarna moet het land inspecteurs toelaten... en als laatste stap moeten de wapens worden vernietigd. De toetreding is onderdeel van het Russisch-Amerikaanse plan... om de chemische wapenvoorraden van Syrië... onder internationaal toezicht te stellen. Vandaag werd tussen Washington en Moskou... een akkoord bereikt over een tijdschema. In een reactie liet president Obama weten... dat hij blij is met het akkoord... maar hij benadrukt dat de VS bereid blijft om in te grijpen. In Amsterdam is een jongen van elf overleden aan de verwondingen die hij opliep... toen hij stond te kijken bij de Amsterdam Short Rally op 1 september. Bij de rally reed een auto met grote snelheid het publiek in. Een vrouw van 41 kwam toen om het leven. De jongen raakte zwaar gewond. Hij overleed vandaag, zo meldt het OM. Justitie doet onderzoek naar het ongeluk... en ziet de bestuurder van de rallyauto inmiddels als verdachte. Het proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak... is voorlopig niet toegankelijk voor media. Volgens de rechter worden er zaken behandeld... die de nationale veiligheid raken. De rechter had eerder juist meer openheid beloofd. Zijn besluit heeft volgens hem onder meer te maken... met de bescherming van getuigen. Mubarak werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang... omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van demonstranten in 2011. Het Hof bepaalde dat het proces over moet. En Mubarak kwam onlangs vrij uit de gevangenis...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 Nogmaals, goedenavond. We gaan uh, voetballen. Twente, PSV. Rodolf van der Geer. Het is nog altijd 1-0 voor Twente. Voorzet Castanjos vanaf de rechterkant. Komt terecht bij Egan. Geeft hem mee. Gutierrez in het gras opgroeit. En dan gaat het weer mis in de laatste fase. Net als al uh, hiervoor. Met uh, Tadic actie linkerkant. Met Gutierrez actie linkerkant. Het is allemaal briljant. Het is allemaal mooi. En het moet eigenlijk allemaal iets opleveren. Maar de eindpaas bij Twente is steeds onnauwkeurig. Waardoor PSV nog leeft. En Depay nu uh, zelfs de gelijkmaker op de voet heeft. Als die komt vanaf de linkerkant. Maar uiteindelijk Marsman degene is die de bal te pakken heeft. Gelukkig zou je het bijna zeggen. Voor FC Twente. Twente is gevaarlijker. Ook in deze fase weer. Heeft meer balbezit. Speelt overtuigender. Speelt agressiever. En heeft gewoon... De creativiteit, althans ja, dat heeft PSV ook wel, creativiteit aan boord. Maar bij Twente komt het eruit. Maar als nou nog eens de eindpaas goed zou zijn, dan kan Alfred Schreuder gewoon gaan zitten. En hoeft hij niet meer zo agressief te coachen als dat hij dat nu doet. Want ook bij hem natuurlijk een verhoogde hartslag, omdat hij ziet dat het buitengewoon spannend is. Er hoeft maar één momentje van onachtzaamheid te zijn van FC Twente. En al dat goede spel is er niet gedaan door een doelpunt van PSV. En er zijn wat momenten geweest hoor. Nou, daar komt Twente weer. Nee, nu is het Rosales die aangespeeld wordt aan de rechterkant. Maar slordig is eh, bal eigenlijk simpel verspeeld aan Willems en PSV. En dat doet het eigenlijk met nadruk deze avond. Probeert er dan in de omschakeling uit te komen. Maar, dat kun je van Twente wel zeggen, vanaf minuut 1 tot minuut nu. Eh, als team acterend, als blok werkelijk zwevend over dit eh, veld. Hoog druk zetten wil zeggen. Met z'n allen hoog druk zetten. Ze houden de afstanden klein en daar heeft PSV erg veel moed. Mee. En die kleine Egan mag dan tussen de linies inspelen. En ook dat is werkelijk altijd een probleem voor PSV. Nu Twente onnauwkeurig richting Castanjos rond de middenlijn. Bruma pakt het balbezit over. En Bruma speelt hem zomaar weer in de voeten van Tadic. En dus heeft Twente weer balbezit met Castanjos. Moet nog wel een end hoor richting de goal. Is nu halverwege de Twente helft. Gaat naar de rechterkant. Door altijd Castanjos geeft dan een voorzet. Die door Hendricks wordt aangeraakt. Waarmee hij bijna zijn eigen doelman zoekt verrast. Maar de bal gaat over de achterlijn. Corner dus voor uh, FC Twente. En het uh, publiek schreeuwt het elftal van uh, Schreuder en Jansen nog maar eens naar voren. En je ziet niet heel veel verschil in het spel van uh, PSV voorrust en het spel van PSV na rust. Oftewel, ook CoQ heeft de sleutel niet in de motor kunnen steken. PSV zwalt hier wat. Kent wel wat aardige momenten. Want in de omschakeling is het af en toe prima en wordt er best wat gecreëerd. Maar dominant zijn, nee, dat is PSV niet gegeven. Terwijl dat misschien wel moet met een 1-0 achterstand. Daar komt die corner van Tadic vanaf de rechterkant. Komt bij de eerste paal. Zoet zit opgesloten. Maar heeft op tijd de uitgang gevonden. En heeft hem uiteindelijk in zijn handen. En besluit dan maar eventjes te wachten. Omdat de laatste twee omschakelmomenten uit zo'n corner niet heel succesvol waren. Nu zorgt hij eigenlijk dat iedereen bij PSV in positie is. En er gewoon van achteruit opgebouwd kan worden. Even naar Brenet, daar gaat de bal weer terug naar Zoet. Egan kijkt alweer. Loert alweer. Castanjos loert nu op Hendricks. Want die krijgt hem aan de linkerkant aangespeeld. bal. Terug naar Zoet. Lange bal van Zoet bedoelt voor Depay. Maar die zit toch vooral in de achterzak bij Rosales. Ook nu. Want Rosales wint het kopduel. En Gouchierdes pakt op in de as van het veld. Moet verplaatsen. Naar de linkerkant doet dat met gevoel richting Tadić. Tadić net aan op de borst. Weet net in zijn buurt. We zijn in de buurt van het strafstomgebied. Tadić geeft een voorzet. En dan Willems. Die weer een corner moet weggeven. De bal gaat aan Castanjos voorbij. Zoveel kan gezegd worden. Maar daar stond nog Promes achter. En die ziet dan ook eigenlijk die bal door die aanraking van Willems aan zich voorbij gaan. Momentje weer voor FC Twente. Na 65 minuten weer een corner voor FC Twente. Het is Promes die dat doet vanaf de rechterkant. Je kijkt in het gezicht van Bruma. Een zorgelijk gezicht van uh, Bruma. Daar komt die corner van uh, Promes. Twente is massaal in het schafselgebied voor Zoet. Bieland verliest het wel En De pie. Gaat met de afvallende bal aan de wandel. Gaat richting de middenlijn nu. Daar komt die Rosales tegen. Daar komt die Rosales tegen. Hij houdt even wat in. Komt dan Gutierrez tegen. En die doet gewoon heel simpel. Als een hond die een plasje doet. S'avonds in het bos. tilt even zijn been op. En heeft die bal gewoon te pakken. En dus heeft Twente de bal. Is deze counter van PSV weer onschadelijk gemaakt. En na 65 minuten heeft PSV eigenlijk hier in Enschede niet veel te vertellen. Twente is baas in eigen huis. Maar de marge is klein. Het is maar 1-0.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 van de Geer. het is de 50e Eredivisie. Hij is niet verdiend, maar hij zit wel. Het is Wijnaldum die uiteindelijk profiteert van de slordigheid van de Ekan op het middenveld. Want die levert de bal zo maar in bij Stijn Schaars. Die schakelt snel op de paai. Linkerkant. Die pakt Kantrozaal twee keer uit. Je denkt waarom komt die voorzet daar niet? Nee, nou, die komt er uiteindelijk toch. En dan staat Wijnaldum bij de tweede paal. Volgoltje vrij. Om uiteindelijk weer binnen te koppen. Marsman geen schijn van kans. En zo zie je Twente rijgt de momenten voor de goal van Zoet aan 1. Maar uiteindelijk is het PSV. Dat scoort Wijnaldum weg bij Koppers. En met het hoofd maakt hij zijn 50ste de visie goal. En ik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 drive by. Wijnaldum maakt zijn 50ste en Ronald van der Geer had ook zijn 51ste moeten maken, maar dat heeft hij niet gedaan en dus is het nog 1-1 na uh, 69 minuten ongelooflijk, je had eerder het woord kluts gebruikt en dat uh, was PSV dan kwijt nou ineens was Twente de kluts kwijt wat een geprut zeg achterin en uiteindelijk kon PSV makkelijk combinerend toch weer uh, Wijnaldum vrij spelen hij kreeg de bal, ik denk een meter of 10 van de goal, helemaal recht voor de goal van Marsman. Hij hoefde hem echt alleen nog maar binnen te tikken hij had 11 mogelijkheden maar hij koos de twaalfde en dat was overschieten en dus is uh, Twente dat zo sterk was, ontsnapt aan een achterstand PSV heeft twee keer gewisseld, Twente keer, maar we kijken eerst even naar Tadic, die nu probeert Brunet helemaal horendol te draaien, de bal bij de tweede paal legt, en daar, ja, Promes, Promes, zet Twente op 2-1, het is een voorzet van Tadic, die lijkt de hoop voor Kastanjos, maar Kastanjos krijgt dan toch het hoofd achter de bal, en kan hem bij de tweede paal staan, op de achterlijn terugkoppen in de voeten van Promes, en Promes houdt snoeihard uit, en zet Twente zo weer op een 2-1 voorsprong, net nadat Wijnaldum dus die grote kans miste, is daar de voorsprong voor FC Twente. Goede actie van Tadic. Hij draait Brennet door. legt de bal bij de tweede paal, ja, en dan legt Wijnaldum met een uiterste krachtinspanning die bal terug richting de penaltystip. En daar staat dan Promes. Die op een andere positie speelt. Omdat Egan uit het veld is gegaan. En Dortjevic voor hem in het veld is gekomen. En gelijk betaalt dat zich uit. Want hij is er als de kippen bij om die afvallende bal dus binnen te schieten. En zo staat Twente voor de tweede keer in deze wedstrijd op een 2-1 voorsprong. De wijzigingen dan bij PSV. Maher is eraf, Park is eraf. Even kijken want Soeter wordt in de problemen gebracht. Bij een terugspeelbal. Speelt de bal in één keer over de zijlijn. Uh, Torifone en Bakali zijn de vervangers bij uh, PSV. voor dus uh, maar hij had tekenen dat hij eraf wordt gehaald. En Yusuf Park. En Wijnaldum uh, kreeg dus die grote mogelijkheid toen die twee al in het veld stonden. En uh, nu dus toch de voorsprong voor Twente door Promes. Bakkelie verliest aan Koppers aan de linkerkant. Koppers wil naar de achterlijn. Bruma komt oversteken en heeft de bal te pakken. Speelt hem naar Toyfone die geen hands maakt. En Toyfone speelt Bakkelie aan. En die wil met een handige beweging om Bjelland heen rond de middenlijn. Maar uh, dan steekt de Deen zijn been uit en dat is erg lang en krijgt de jonge PSV de bal en niet langs. 17 jaar ten slotte pas. Hij dus moet het verschil gaan maken nu toch in die slotfase van deze wedstrijd. 20 minuten nog. Waar je dacht dat Twente de kluts even helemaal kwijt was... heeft het de kluts weer te pakken via dat doelpunt dus van Promes. Maar daar is PSV weer combinerend met Willems en Depay. De combinatie loopt Spaak. Rosales zit ertussen, speelt de bal terug naar Marsman. Lange bal van Marsman direct door Promes en Castanjos... in de richting gespeeld van Dojovic. Nou, daar komt de Montenegrijn. Voor de eerste keer met een heel slap balletje Wat makkelijk te pakken is door Jeroen Zoet. Hij had misschien even moeten wachten op Tadic. Want die kwam ook binnenstormen. En er waren wat van PSV voor de bal. Er was dus ruimte. Maar dit is wel het verhaal van Twente vanavond. Veel mogelijkheden, maar weinig goals. Daar is Wijnalden Wijnalden drijft de bal richting het grasomgebied van Twente. Bezorgd aan de linkerkant. De paai weer met een voorzet bij de tweede paal. Daar is Bakkerli. Daar is Bakkerli. En die schiet de bal over. Ja, zo nam die in één keer tegen Zulte hem uit de lucht. En schoot hij hem in de vijand Goal. Nu schiet hij hem over. Maar dat is niet helemaal zijn schuld. Want daar heeft nog een Twentebeen. Dat zal dan wel horen bij het lichaam van Nico Koppers aangezet. En dus levert de inzet van Bakali geen doeltof voor Twente. Maar een corner voor PSV op. Te nemen vanaf de rechterkant. Daar staat Stijn Schaars achter. Daar heeft Bruma zich voor ingemeld. En daar is nu natuurlijk ook Toyfone met veel lengte. Toyfone bij de eerste paal wil doorkoppen. De komt bij de tweede paal. Wordt ook ingeschoten door de Depay. Maar door Rosales van de lijn gehaald. En daar had Marsman nooit meer bij. En mag Marsman, Rosales wel heel erg dankbaar zijn. Dat hij die bal daar wegkopt. En zo gebeurt het dus het een en ander aan beide kanten. Want hier is dus die corner van Schaars die voor gevaar zorgt. Eigenlijk een mislukte bal. Zo lijkt het van Depay. Maar misschien ook wel gewoon een geplaatst schot. Maar makkelijk weg te koppen dus door Rosales. Marsman had er niet meer bij gekund. PSV met Wijnaldum in de as van het veld. Kort met Toivonen. Toivonen naar Bruma in de middencirkel verplaatst naar Bakkerli. Ja, dat is makkelijk zoeken. Die is altijd aanspeelbaar. En heeft misschien ook wel iets aardigs in petto. Heeft tenslotte een weekje of drie stilgestaan. Een beetje of vier bijna. En uh, heeft dus een hoop creativiteit op moeten potten. PSV met uh, Hendricks. Hendrix speelt Bruma aan. Alles is nu op de helft van uh, FC Twente. Bruma 10 meter over de middellijn. Steekbal in gedachten op Matas. Maar komt er niet helemaal uit. Twente wil uitverdedigen via koppers. Maar rond de middellijn is daar Bruma weer schaars. Heeft er veel tijd nodig. Uitgestoken been is van Edicilio. Vrije trap voor PSV. Een meter of 10 over de middellijn. Gaat PSV zo een vrije trap nemen? PSV dat nu lijkt te gaan stoppen. Richting de goal van FC Twente. Twente dat lang op 1-0 stond. Een treffer van Wijnaldum moest incasseren. Wijnaldum miste, faalde. oog in oog met Marsman. En vervolgens Promes met de 2-1 voor Twente. 74 minuten gespeeld.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 Back on the Chain Gang van de Pretenders. We gaan terug naar Ronald van der de Geer bij Twente uh, PSV. Ja, het is nog niet gespeeld. Het is 2-1 voor Twente. Maar PSV zet aan na 78 minuten. Het is eigenlijk alleen nog maar PSV dat de bal heeft. En Twente moet leidzaam toezien hoe PSV die bal rondspeelt. En Twente zal willen reageren. Dat kan nu. Want PSV leidt balbezit. Een Dodger als die oog heeft voor de lopende man aan de rechterkant. Dat is Rosales. Nou, via Castanjos gevonden. Rosales, Promes en dan weer aan de rechterkant Rosales. Gaan de voorzet geven. Daar moet je wat geluk mee hebben. De bal komt uiteindelijk op de achterlijn bij Tadic. Maar die speelt hem tegen Brenet aan en via Brunet gaat hij over de zijlijn. Twente houdt dus wel het balbezit. Dat mag uh, zometeen uh, gaan ingooien. Egan zet Twente op een 1-0 voorsprong in de eerste helft. Naar Rust-Wijnaldum met een 1-1. Eigenlijk wat tegen de verhouding in. Maar Twente via Promes op een 2-1 voorsprong. Nu is er een uh, wissel. Maar Tafs eruit. En Locadia erin. Dat is de laatste wissel die uh, Cocu mocht uh, doen. Want hij had al twee keer gewisseld. Twente kan nog twee verse krachten inbrengen. Ik denk toch dat uh, Moktar zometeen ook nog wel acte gaat geven op dit Veld, maar niet voordat er een vrije trap uh, wordt genomen door FC Twente. Toegekend door uh, scheidsrechter Van Boekel. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Daar waar uh, Tadić en Promes nu overleggen hoe die vrije trap te nemen. Meter of 6, zes, nou, misschien wel zeven weg bij de rechterpunt van het strafstopgebied van PSV. Links dus namens Twente. En er wordt heel wat bewogen in dat strafstopgebied. Er komt die bal van zoet met twee vuisten voor de aanstormende Dordjefiets. Heeft hij hem weg dan. Gutierrez die brengt de bal terug richting het Maar Iedereen van Twente was eigenlijk al op de terugweg. En dus zoet daar alleen. Heeft het Rijk alleen in eigen strafstopgebied. En kan die bal makkelijk oppakken. Geeft hem maar weer eens mee aan Hendricks. Net voor zijn eigen 16 meter gebied. Hendricks met de bal aan de voet. Lange bal richting Locadia. Eerste balcontact. Eerste duel ook met Bengtson. Nou, daar sleept Locadia dan gelijk een vrije trap uit. Want Bengtson maakt de overtreding volgens Van Boekel, En dan voelt Locadia even aan het hoofd. Dan zal er, ja, er is inderdaad een elleboogje. Een hand in elk geval. Een arm, laten we dat zeggen, van Bengtson wat opzij gegaan op de kaak van Locadia. Geen kaart overigens voor die actie, wel een vrije trap. die PSV inmiddels genomen heeft. Willems speelt Locadia aan, linkerpunt Straatshoofdgebied. Locadia sterk in balbezit, schudt daar Bieland af en schudt daar ook Rosales af. Maar komt dan aan die linkerkant uit en moet het dan samen uitzoeken met Depay. Nou, dat lukt met de tussenkomst van Rosales. Depay, bal richting het 5-meter gebied, weggekopt daar door Coutieris, opgevangen weer door Schaars. Willems brengt de bal weer in het Straatshoofdgebied. Bieland komt weg en Dortje fiets, de huurling van Zenit. Schout daar nu achteraan. Wil met een handige beweging daar schaars afschudden. Maar die trapt daar niet in. Die is niet van gisteren. PSV via Toyfone, Wijnaldum. Snelle combinatie richting Locadia. Was gewenst, maar niet uitgevoerd. En nu de counter van Twente. Maar Promes en Castanjos je ziet een beetje dat de pijp leeg is. Misschien wel bij beide dan ze komen er uiteindelijk niet uit. En dan fluit Van Boekel omdat hij voordat eigenlijk deze counter plaatsvond... een overtreding heeft gezien die op Twente gemaakt is. duurde wat lang voordat Van Boekel vloot. Maar hij keek toch even of uh, Promes en uh, Castanjos voordeel hadden na die overtreding. Overigens zie ik nu in de herhaling dat Toivonen die overtreding maakt. Door eigenlijk als een gek op Promes te springen. Terwijl Promes die bal richting Castanjos schiet. Een beetje rare actie van uh, de Zweed. Maar ja, goed, die heeft wel meer rare acties gehad. <laughs> in de tijden dat hij hier speelt in de nee, de Nederlandse competitie heeft nooit de vriendelijkheidsprijs gewonnen, zullen we maar zeggen. Zal die vanavond ook niet krijgen. Balbezit voor Twente. PSV jaagt ook richting de doelman, richting Marsman. Maar die blijft koel. Cool. Lange bal. Bedoeld voor Tadic. In de lucht geklopt rond de middellijn door Bruma. Levert het PSV-balbezit op? Nee. Want daar is Bjelland. Maar zijn paas onnauwkeurig richting Castanjos. Brenet aan de rechterkant bij zijn eigen schotsoepgebied. Bal weer terug naar Jeroen Zoet. Moet toch haast gaan maken? Want de laatste negen minuten lopen inmiddels hier in Enschede. Hij wacht zo lang zoet dat uh, bijna Castanjos ertussen zit. Maar vervolgens is die bal niet onaardig van zoet. Want uh, Locadia heeft nu de bal aan de linkerkant. Tussen twee man in krijgt hij hem er toch tussendoor. Alleen het beoogde doel de pij glijdt uit. Twente neemt over en moet nu razendsnel schakelen via Promes. Maar die heeft te veel borst nodig om uh, de bal aan te nemen. De bal stuit ver bij hem weg en PSV neemt weer over. Ja, het schiet wat dat betreft nu wel op en neer. Maar het is nooit een hele vervelende wedstrijd geweest vanavond. Het was uh, wat dat betreft echt wel een, uh, een wedstrijd. Waarin Twente lange tijd gedomineerd heeft. Maar in de tweede helft PSV wel langzaam in het duel is gegroeid. En dat is de waarde eigenlijk alleen maar ten goede gekomen. Ook twee doelpunten gevallen. En ik denk zo dat de koek nog niet op is. Dat er nog wel eens wat zou kunnen gebeuren vanavond. Marsman met de doeltrap. Komt terecht op de middellijn bij Brenet. Klein duwtje krijgt hij van Tadic gezien door Van Boekel. PSV mag dus weer een vrije trap gaan nemen. Tijd gaat wel dringen voor de Eindhovenaren. De eerste nederlaag voor PSV. Want let wel, PSV is nog ongeslagen. Maar het staat nu wel achter. Met 2-1 tegen Twente, nog 8 minuten. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some hurt the gun. Ronald van der Gier. Het stadion slaat dood als bier dat te lang op de bar heeft gestaan. Omdat Depay het doelpunt maakt voor PSV. Het ziet er kinderlijk eenvoudig uit. Maar kom er maar eens om. Wat een fantastische goal van Memphis Depay. Die wat worstelt met zijn vorm. Maar nu naar binnen komt. Vanaf links een paar uh, balletbewegingen. En vervolgens schiet hij de bal. Als hij op de rand van het strafstorpgebied roze is. Die geen druk op hem zet heeft afgeschud. Schiet hij de bal richting de goal. Dan zit Marsman er nog wel met de vingers aan. Maar krijgt er vooral geen hand achter. Ik denk eigenlijk dat die bal nog een beetje aangeraakt wordt. Waardoor Marsman extra verrast is. Dat is moeilijk te zien. Ja. Maar Marsman krijgt geen hand achter de bal. En kan hem slechts in eigen goal tikken. Ja en zo maakt Depay dus de 2-2 met nog 6 minuten. Play met Atlas. Het is spannend in Enschede. Oh, dat is hier. Het is zeker spannend, want Twente kan nu weer een goal maken. Rosales, maar geen van fiets, Maar die staat te vol. Schot van de rechtsachter van Twente. Smoort 2-2 na 86 minuten. Opstootje ook nog eens een keer gezien. Wat dat betreft is de vlam wel volledig in de pan. Na die goal van Memphis Depay. Overigens was het een overtreding gemaakt. Door Gutierrez op Depay. Daar ontstond het opstootje bij. Het grappigste eigenlijk van het hele opstootje vond ik. Dat de linksachter van PSV. Willem zich er ook weer mee bemoeide. Moest daar een end voor afleggen. Stond daar dan vervolgens ook weer bij. En werd door Van Boekel weggehaald. En dan kan die zo verongelijkt kijken. Ja, en dan lijkt hij toch helemaal op die kalten. Op die, die, die jongen uit de Fresh Prince. Als hij weer door door zijn neef werd afgetroefd. Zo, zo verongelijkt kijken, wat dat betreft. Ja, Het is, is een evenbeeld. Ik moest daar eigenlijk wel om lachen. Terwijl het op natuurlijk helemaal niet om te lachen is. Het zijn allemaal uh, opgejaagde jongens. die allemaal willen winnen. En nu door het uiterste te gaan. in deze slotfase. Nog 3,5 minuut. Dortje fiets, Dortje fiets. Zijn schot als hij zich vrij kapt vanaf de rechterkant. met een linkerbeen gaat ver over de goal van uh, Jeroen Zoet. Twee keer heeft. Uh, Twente dus een voorsprong weggegeven, twee keer is PSV langs gekomen. Als je alle momenten van Twente optelt in de buurt van Jeroen Zoet, had Twente deze wedstrijd al lang en breed in de tas moeten hebben, maar moet nu nog vrezen dat PSV wellicht nog een goal maakt en gewoon drie punten overhoudt voor het eerst sinds 2005 aan een ontmoeting in Enschede in de Eredivisie. Dan weliswaar. zwaar Twente met Tadić uh, kan de bal niet binnenhouden aan de linkerkant, moet ingooien later aan PSV. Brenet mag dat gaan doen, maar niet voordat de laatste wissel wordt doorgevoerd. Nee, niet. Ja. De Vierde man wilde het wel, de scheidsrechter let blijkbaar niet op en Brunet gooit razendsnel in, waardoor Moctar nog even moet wachten op zijn twente debuut. De PSV heeft de bal via Willems aan de linkerkant. Een korte combinatie met Locadia. Legt hem klaar voor Depay. Weer een schot van die linksbuiten van PSV. Ja, dat kan die goed. Dat weten we dus inmiddels. Maar dat wisten we natuurlijk al lang. Alleen deze is zelf naast. Er gaat gewisseld worden. Luc Castanjos is de man die razendsnel naar de kant gaat. En dus ruimte maakt voor Younes Mokhtar, Overgenomen van Pek Zwolle. Hij stond een jaar onder contract bij PSV. Speelde echter geen wedstrijd. Werd op PSV verhuurd aan Eindhoven. En uiteindelijk door Zwolle overgenomen. En nu de speler van FC Twente. Hij stond in de rust met Bakalli lange tijd te praten. Bakalli had wat M&M's. En ze hadden een hartstikke leuk gesprek. Nu staan ze allebei in het veld. Kijken of één van de twee in de slotfase en het verschil nog kan maken. Nog anderhalve minuut. En dan de extra tijd. Het zal een minuutje of drie zijn. Misschien wel vier. Als Twente balbezit heeft met Dico Koppers. Komt nog maar eens op aan de linkerkant. Zoekt de combinatie met tallietjes. Wat kort. Bruma zit tussen. Bijna was uh, Koppers weg aan die uh, linkerkant. Nu gaat de bal over de zijlijn. En mag Twente dus gaan ingooien. Dat gaat diezelfde Dico Koppers doen. Episilio zorgt dat hij speelbaar is. Het gaat echter naar Tadic. Dan uh, wil Tadic die bal weer terug hebben. Speelt Koppers een maand tegen de PSV-verdediger. In dit geval Brenet. Niet zo raar. Want die staat daar nou eenmaal aan die rechterkant. En dan mag uh, er ingegooid worden wederom door uh, Koppers. Weer richting Tadic. Actie van hem gewenst. Nee, geeft de bal mee op Koppers. Koppers met een uh, voorzet schot. Nou, het houdt een beetje in het midden tussen beiden. Maar hij bereikt er geen ploegenoot mee. Sterker nog, PSV zou nu in de counter gevaarlijk kunnen worden... als Lokadia door de paai aan de linkerkant wordt weggestuurd. Dat gaat gepaard met de nodige onzorgvuldigheid... waardoor de bal over de zijlijn gaat. En dit moment voor PSV dus weer weg is. Rosales heeft het inmiddels gegooid richting Bengtsom. Bengtsom, oh, ander overstapje van... Maar dan zou Mokhtar moeten reageren. Maar die weet op het moment dat die bal gespeeld wordt dat hij in buitenspelpositie staat. En kan dus niks met dat handigheidje van die invaller bij FC Twente. Die andere invaller, die Montenegrijn, Die huurling dus van Zenit, Vrije trap voor uh, buitenspel. Genomen door uh, Zoet. Lange bal. Toifonen verliest van, uh, wie is dat? Uh, Kop van Bieland. De Deen. De Deen wint dus van de zweet. En nu kan Twente eruit. Via Promes. Aan de linkerkant. Het is een hand lopen voor hem. Bruma is er eerder bij. Vlakbij zijn eigen achterlijn. Verdedigt Bruma uit. Maar speelt de bal ook over de zijlijn. De extra tijd bedraagt drie minuten. Gaat nu op dit moment in. Nog drie minuten deze wedstrijd. Als uh, Twente voorzet geeft vanaf de linkerkant. PSV de bal niet weg krijgt. Kuchieris niet in balbezit komt. En nu PSV eruit kan met Bakkeli. Nog wel halverwege zijn eigen helft. Speelt de paai aan. Lange bal van de paai. Wie loopt daarop? Nou daar liep dan wel Wijnaldum op. Maar uh, daar is ook koppers mee terug. Om die bal in de voeten te koppen van Gutierrez. Dan weer een overtreding gezien. Van Ola Olatoifonen. Vrije trap voor FC Twente. Het publiek gaat er nog eens achter staan. Als Twente via Guichiris in de middencirkel de toegekende vrije trap neemt. Richting Promes. Halverwege de helft van PSV. Bezorgd aan de linkerkant bij Talits. Talits met een mooie sleebeweging. Tadic moet wel Brenet twee keer afstoten. Nu komt de voorzet. Maar die is slecht. Ja, dan is de vooractie goed. Maar dan is de voorzet slecht. En dat hebben we al een paar keer gezien in deze wedstrijd. En niet alleen Tadic heeft zich daar schuldig aan gemaakt. Ook Promes. Ook Koppers. Ook Egan toen die nog in het veld stond. En ook Ebicilio. Als men toch eens wat zorgvuldiger was omgegaan met die eindpaas. Dan had Twente al langer die drie punten binnengehaald En had het warme bad gelongt. Nu wordt het waarschijnlijk toch gewoon allebei een puntje. Maar wel terugkijken op een mooie wedstrijd voor PSV. Prettig dat het zijn ongeslagen status behoudt. En ik denk zelfs dat als je kijkt naar het spelbeeld. Dat Philip Cocu in afloop zal zeggen. Dat die 2-2 hier in Enschede voelt als een overwinning. Of kan er nog wat? Nee, Moktar wordt niet bereikt door Promes. Stond op het verkeerde been die invallen. PSV met Wijnaldum stuurt nu Lokadia weg. En op de rand van buitenspel nee over de rand. Overigens kreeg Locadia die bal, terwijl die eigenlijk blind wegliep ook nog eens op zijn rug. Dus wat dat betreft had PSV er toch niks mee gekund. Moet nog wel een vrije trap worden genomen door FC Twente. Dat natuurlijk haast heeft, maar beide hebben haast. beide willen nog winnen. Dat is mooi in deze wedstrijd. Daar komt die bal naar voren richting Promes. Promes maken van de tweede goal. Promes legt opzij. Dordje fiets, fiets met het linkerbeen. Dordje fiets, bal wordt aangeraakt. Subred. Ja, Zo zijn er toch nog wel momenten voor uh, FC Twente. Die Dordje fiets, hij oogt een beetje als een lange slungel. Maar het is wel een andere slungel. Want hij speelt die bal nu toch ook weer vrij. Goed voor zijn linkerbeen, maar kan kan dan niet volledig kracht geven aan die bal. PSV weer met een lange bal. Bedoeld voor Locadia op het hoofd van Bieland. Dan moet Mokta verder aan de bak. Maar die verliest het van Willems. Kan zich herstellen. Heeft Twente balbezit weer op eigen helft. Wordt het vastgezet door PSV. Maar via Ebicilio en Rosales lijkt men eruit te kunnen komen. Lange bal van Rosales. Die mond in de grijn, loopt weer. Bruma legt de bal met de borst terug op zoet. En dat gaat maar net goed. En vervolgens maakt Dordjević de overtreding op Hendricks. En is het gevaar voor PSV geweest. Wat is dat toch nonchalant. Van die Bruma. Die lange bal die hij met zijn borst wil terugleggen. Op uh, Jeroen Zoet. En dan zit Dordjeviets daar echt bijna tussen. En is het te danken aan Hendricks. Dat het uiteindelijk allemaal goed komt. En maakt Dordjeviets nog een overtreding op Hendricks. En krijgt uh, de spits van uh, Twente. Nog een uh, vrije trap tegen. En een gele kaart van uh, strijdsrechter Van Boekel. Wat een nonchalance. In de laatste minuut van deze wedstrijd. Nou ja, Zoet doet het natuurlijk ook goed. Want Zoet zit er uiteindelijk toch nog tussen. En kan ervoor zorgen dat die uh, invallen bij FC Twente niet de winnende maakt. Het is uh, afgelopen. Van Boekel, fluit voor het eind. Nou, geen seconde heeft deze wedstrijd verveeld. Maar als je kijkt over 90 minuten en je kijkt naar het scorebord 2-2 dan is dat niet helemaal een juiste weergave... van wat we hebben gezien hier op het veld. Ik denk dat Twente dit potje had moeten winnen... dat PSV zijn eerste nederlaag had moeten leiden. Maar als je niet scoort, dan weet je... dat doet de tegenstander dat op termijn. De Pai deed het in de slotfase... en zorgt uiteindelijk dus voor die 2-2-eindstand. En dat betekent eh, na de 2-1-winst van Ajax op Pek dat Pek nog steeds aan kop gaat... na zes ronden met 13 punten. Gevolgd door PSV met 12, Ajax met 11... en dan FC Twente met 9. Maar morgen kunnen daar nog wat ploegen tussenkomen... want Heerenveen... Groningen, Gohead Eagles en Vitesse hebben allemaal acht punten... en kunnen dus op elf komen en over Twente heen gaan. Straks het buitenlands voetbal, maar eerst nog even terug naar Pexwolle uh, en Ajax. Uh, we praten na met de trainer van Pexwolle, Ron Jans. Stel dat je bij de krant werkte, zou dan een kop kunnen zijn... Pek helpt Ajax aan de zegen? Nee, zo zou ik uh, niet, uh, niet schrijven, maar ik ben het wel vaker niet eens met uh, journalisten, dus... Uh... Jullie hadden toch. Nou, laten we, laten we zo beginnen dat je. Ze... Ik, ik zou als volgt formuleren: PEC laat de zegen liggen. Enigszins hetzelfde. Met andere woorden, waarmee we natuurlijk willen zeggen: PEC is hier 17 minuten gelijkwaardig. Tenminste. Nou, ik denk dat wij eerst de 10, 15 minuten echt de onderliggende partij waren. En daarna werd het gelijkwaardig. En uh, in grote gedeeltes waren wij gewoon beter. Uh, en dat zij twee keer scoren was niet in een fase dat zij beter waren. Twee eigen doelpunten. En daarna komt Ajax eigenlijk uh, nog steeds goed weg. Want in blessure blessuretijd krijgen we ook nog een uh, goede schietkant voor, uh, voor Saimak. Verbaast het je dat er geen kwaliteitsverschil is? Ah. Kijk, uh, jij dwingt me bijna om over Ajax te gaan praten, maar ik verbaas me niet zozeer. We hebben gezegd, we moeten gewoon spelen met, uh, met lef. En uh, ik vind dat we dat uh, steeds meer hebben gedaan in de wedstrijd. In de tweede helft krijg je ook de kansen. Dan, dan hangt eigenlijk de 0-1 in de lucht en dan valt hij aan de andere kant. En uh, dus zoals wij hebben gespeeld verbaast mij eigenlijk niet. Bevestigt wat jij al dacht van jouw ploeg. Ja dan kun je wel zeggen dat Ajax misschien niet geweldig heeft gespeeld. Maar uh, ik vind wel en dat hebben we al vaker gezegd. Wij hebben gewoon een goede ploeg. En nu het heel, uh, ben ik heel benieuwd volgende week uit naar Vitesse. Of we dit nu, deze goede wedstrijd meenemen of dat resultaat. Want uh, wij moeten, uh, we hebben het echt laten liggen. We moeten effectief moeten zijn. We waren wel ongelukkig met twee eigen goals in een uh, uh, onterecht afgekeurde uh, Goal van, van Saimak. Maar je moet, deze wedstrijd had je gewoon moeten winnen. schoen had moeten scoren. Als je drie keer alleen voor de keeper staat. Mensen had moeten scoren. Bichon had de bal niet zo in moeten spelen. Toen werd het uh, 0-2. Gewoon een hele rare beslissing. Terwijl hij verder uitstekend kiepte. Maar ja, we blijven mensen. De conclusie is. Uh, bevestiging van wat, je, wat jouw ploeg kan. Maar je moet wel punt hebben. Ja. Uh, je had vandaag hele goede uh, zaken kunnen doen. Klinkt, klinkt bijna raar. Uh, als het gaat om de eerste uh, plek in de competitie. Uh, je hebt wel laten zien dat je qua voetbal meekomt met dit Ajax op dit moment. Maar Ajax gaat dan wel groeien. En wij moeten zorgen dat wij dit uh, vasthouden en, uh, en uitbouwen. Ron Jans, de trainer van Pek Zwolle, dat met 2-1 verloor bij Ajax. De ploeg van Frank de Boer. Nou, die goal, die 1-0 van Serrero. Uh, je was echt blij. Dat kon ik eigenlijk wel voorstellen. Want het was een soort opluchting. Ja, dat zag je zeker uh, goed. Omdat uh, we waren nou niet uh, bezig aan een hele sterke wedstrijd. Uh, ik vond wel dat we de tweede helft meer controle hadden. Alleen we hadden een paar keer knul op balverlies. En dan uh, kwam uh, Pekker heel goed uit op dat moment. Twee goede mogelijkheden, volgens mij, van Benson. Ik vond dat uh, we wel meer controle hadden dan zeg maar, de uh, laatste... 25 minuten van de eerste helft. Want Toen vond ik dat, uh, dat we niet de controle hadden. Dat, uh, dat kwam mede door, uh, door PEC dat heel goed uh, speelde. Maar wij ook verkeerd druk zitten op dat moment. Dus, uh, maar... Dat heb je hebben we geprobeerd in de rust goed te zetten. Nou, dat is aardig gelukt. Alleen, ja, dit zijn momenten dat je ja, niet balvlies moet leiden op zo'n moment. En, en dan lag het helemaal een paar keer open. En uh, ja, dan, dan heb je met Benson een goede speler natuurlijk die daarvan kan profiteren. Ja, we we'll scoren. Ja, maar er staat nog een doelman erin. Ook en... ja, wel bij die buitenspel doelpunt. Dat was geen buitenspel. Er ging Vermeer ook even in de fout. Nou ja, laten we het zo hebben. Die eerste helft. Je praat er nu tactisch over. Is het niet verontrustend dat de ploegaspect Zwolle uh, qua kwaliteit gewoon mee kan met Ajax? Nou, ze hebben bewezen dat ze gewoon heel goed uh, mee kunnen doen tegen, tegen toppers in ieder geval. En dat hebben ze vandaag weer bewezen. Uh, ik, uh, zij hebben al nu een hele tijd samen gespeeld. Wij uh, op dit moment, als je die spelers uh, bij elkaar uh, ziet vandaag... Hebben we heel weinig met elkaar gespeeld. Dus uh, dat uh, is misschien ook een, uh, een oorzaak. Maar dan nog vind ik dat je moet domineren. En ja, dat kunnen we ons zeker kwalijk nemen. Vooral de eerste helft vind ik. Als je na twintig minuten het, eigenlijk het heft helemaal uit handen geeft. Ja, dan, dan moeten mensen opstaan. Nou, op dit moment hadden we niet denk ik die mensen die dat konden doen. Moeten we toch weer ons realiseren dat Ajax met deze herstart eigenlijk weer half opnieuw begint. Hè? Zoals de afgelopen jaren al. Nou ja, in ieder geval, uh, we hebben wel een, paar, een stapje achteruit in ieder geval gedaan. En, uh, maar we hopen zo snel mogelijk weer op het niveau uh, te komen wat we graag willen zien. En, uh, en daar werken we allemaal uh, elkaar aan. Icepack 2-1, conclusie van deze avond? Uh, dat je een hele, ja, of slecht, zeggen, een slechte wedstrijd van ons toch weer in het afsluit. En eens dus een keer het geluk aan onze zijde hebben. Want we hebben eigenlijk, denk ik de laatste, wat zal het zijn... Anderhalf, twee jaar. Bijna nooit het geluk aan onze zijde gehad. Of met buitenspel of met andere dingen. En nu hebben we twee keer, een beetje, of eigenlijk drie keer geluk gehad. Een buitenspel van hun uh, die goedgekeurd had moeten worden. En uh, wij twee uh, rupsen van goals. Op naar Barcelona. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Dat zijn toch de mooiste wedstrijden die Iedereen is toch een beetje bang. Ja, stel nou dat je... We gaan gewoon ons stinkende best doen. En, uh, dat weet iedereen als hij tegen Barcelona rijdt. Als zij in topvorm zijn, uh, ja, dan kan het een lastige avond worden. zodat ik jou, van Agda in de Munnuk. Langs de lijn. Rotterdam 1-0, Arjen Robben. de Cristiano Ronaldo. Oh, what a goal. Buitenlands voetbal. In de Bundesliga heeft Borussia Dortmund ook zijn vijfde wedstrijd op een rij in gewonnen. De ploeg van trainer Jurgen Klopp was op eigen veld met 6-2 te sterk voor HSV. Bayern München won een eigen stadion met 2-0 van Hannover 690. Arjen Robben, die bij beide goals betrokken was, speelde de hele wedstrijd. Trainer Pep Guardiola van Bayern was blij met zijn spelers. Ik liever mijn spelers. Ik liever mijn spelers zo veel. Lieven ze ze ook hoffentlich? Ja hoffentlich, ja. Ik wil meer zeggen. Guardiola houdt dus van zijn spelers. En zijn spelers van hem, Bayer Leverkusen, bleef aansluiting houden met Dortmund en Bayern München... door een 3-1 overwinning op Wolfsburg. Kevin Prinsboartin uh, hielp Schalke 04 met zijn eerste doelpunt aan de 1-0-uitzegen op Mainz. Huntelaar ontbrak bij Schalke vanwege een blessure. De overige uitslagen werden Bremen in Eintracht Frankfurt 0-3... en Augsburg versloeg eh, Freiburg met 2-1. Na vijf ronden gaat Dortmund dus aan kop met 15 punten... gevolgd door Bayern München met 13 en Leverkusen met 12 punten. Dan Engeland, daar heeft Christian Eriksen... de harten van de supporters van Tottenham Hotspur al veroverd. De Deense oud-Aixit had een hoofdrol bij beide doelpunten... van de IJslander Sigurdsson... die de Spurs de 2-0-zegen opleverde tegen Norwich. Spurs-trainer Villas Boas was dik tevreden over Eriksen... Ja, heeft deze ervaring van Ajax. Je een speler die voor such ages is al zo veel ervaring en hij heeft echt verbinden het spel goed voor ons in de in de Dus het is voor hem om zijn partners te vinden als zijn kwaliteit zo goed is. Voor zijn jonge leeftijd heeft Eriksen al veel ervaring en omdat hij zo goed is, vindt hij bovendien zijn medespelers erg makkelijk. Dat zei Vilas Boas dus. Bij Stadgenoot Arsenal had Euziel voor 50 miljoen overgenomen van Real Madrid tegen Sunderland zegt 10 minuten nodig om een assist te leveren op Giroud. Arsenal won met 3-1. En Arsen Wenger, de trainer, was volop over Eusiel. Yes, because hij uh, that uh, he was sick. You know, yesterday you couldn't practice. His first half was outstanding. After in the second half he dropped a bit physically, but overall. Uh, was great. In de eerste helft was hij geweldig en daarna werd hij wat moe. Maar over het algemeen speelde hij goed en dat terwijl hij gisteren nog ziek was. Al dus wenger. Manchester City kwam niet verder dan 0-0 bij Stoke City... waar Erik Pieters de hele wedstrijd speelde. Newcastle United won met 2-1 op bezoek bij Aston Villa. En trainer Martin Jol won met Fulham met 1-0 van West Bromwich Albion. Manchester United Crystal Palace 2-0 met 1 goal van Van Persie uit een strafschop. Fulham West Brom met 1-1. Hull City tegen Cardiff City 1-1. En Everton bracht Chelsea de eerste nederlaag toe. Het werd 1-0. Arsenal gaat met 9 uit 4 samen met Tottenham Hotspur aan kop. Gevolgd door Liverpool 9 uit 3 en Manchester City 7 uit 4. Ze maken de stand in Engeland nou eenmaal altijd anders. De stopper in de Italiaanse Serie A tussen Inter en Juventus heeft geen winnaar opgeleverd, het was 1-1. Uh, AC Milan speelde gelijk tegen Torino 2-2 en Napoli bleef aan kop door 2-0 te winnen van Atalanta. En Napoli heeft uit drie wedstrijden de volle winst, negen punten. En Inter en Juventus hebben er nu allebei zeven uit drie. Dan Spanje, daar is Atletico Madrid ook na vier wedstrijden nog zonder punten. Verlies. Atletico won thuis 4-2 van Almeria. En uh, Barcelona Sevilla 3-2. Het winnende doelpunt in blessuretijd van Alexis Sanchez. Levante, Real Sociedad 0-0. En om tien uur begonnen is Villarreal tegen Real Madrid. Het is daar 1-1. En wie maakte de gelijkmaker voor Real? Jawel, Garrett Bale. Atletico Madrid en Barcelona hebben beide 12 uit 4. Real Madrid en, 4 en Real hebben 9 uit 3, maar zijn dus nog bezig. Dan België, daar heeft Anderlecht een gemakkelijk avondje beleefd. De landskampioen was thuis met 5-0, te sterk voor KV Mechelen. Bij rust was het al 4-0. Trainer Jean van der Brom liet Demi de Zeeuw na een uur spelen invallen na een uur invallen. Brand Nuitink bleef 90 minuten op de bank. De andere uitslagen, Club Brugge, Liersen 4-1, Lokeren, Cercle 3-0. Kortrijk A-agent 3-0. Bergen, Waasland, Beveren 1-1. en Leuven, Charleroi 0-0. Daar gaat standaard aan kop. 18 uit 6, de volle winst. Gevolgd door Club Brugge 17 uit 7. En Lokeren 16 uit 7. Goeie paal, mooie goal! En dan wordt hier ingeschoten op de paal! Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En van vanavond. Te beginnen met uh, Ajax-Pexwolle 2-1 na 0-0. Ruststand Serero maakte de 1-0, van de werf de 2-0. Dat was een eigen goal. 2-1 werd het nog door Gravenbeek. De eerste nederlaag van de koploper. Pexwolle had kans op meer, maar kwam door twee ongelukkige momenten van eigen spelers op een achterstand. Trainer Royans baalde. We hebben dicht laten liggen. We hadden effectief moeten zijn. We waren wel ongelukkig met twee eigen goals in een uh, onterecht afgekeurde uh, goal van, uh, van Seymak. Maar uh, je moet. Deze wedstrijd had je gewoon moeten winnen. Peck staat nog wel voor op Ajax, maar het verschil is teruggelopen tot twee punten. Nogmaals, Ron Jans. Je had vandaag hele goede zaken kunnen doen. Klinkt, klinkt bijna raar. Uh, als het gaat om de eerste plek in de competitie. Uh, je hebt wel laten zien dat je qua voetbal meekomt met dit Ajax op dit moment. Maar Ajax gaat dan wel groeien. En wij moeten zorgen dat wij dit vasthouden en, uh, en uitbouwen. Peck en Ajax waren aan elkaar gewaagd. Frank de Boer heeft daar wel een verklaring voor. Zij hebben al een hele tijd samen gespeeld. Wij op dit moment, als je die spelers bij elkaar ziet vandaag, hebben we heel weinig met elkaar gespeeld. Dus dat is misschien ook een, een oorzaak. Maar dan nog vind ik dat je moet domineren. En ja, dat kunnen we ons zeker kwalijk nemen. Vooral de eerste helft, vind ik. Als je na 20 minuten het, eigenlijk het heft helemaal uit handen geeft, ja, dan, dan moeten mensen opstaan. Nou, op dit moment hadden we niet denk ik, die mensen die dat konden doen. Bij Ajax maakte Siem de Jong zijn rentree. Hij was een paar weken uitgeschraakt met een klaplong. En de aanvoerder moest weer wennen. Ja, duels durf je wel. Maar het is ook nog een beetje net die, die felheid die je dan uh, ja, in een duel net mist of zo. En, en het is toch wel een beetje je long. En, uh, ik denk toch dat het wel een beetje wennen is. Ik heb twee weken wel echt. Alleen op bed gelegen bijna en uh, dat hakte wel een beetje in. Maar gezien de trainingen afgelopen week was mijn hartslag wel weer goed. Uh, ja, herstelde ik wel weer goed. En, uh, dus dat, dat moeten we nu ook weer volhouden en ook naar de volgende wedstrijd Maar ik denk niet dat ik al een hele wedstrijd zou kunnen spelen. Twente PSV werd 2-2. Het was 1-0 berust door Egan. En uh, Wijnalden maakte 1-1. 2-1 werden door Promes en 2-2 door De Pai. En uh, die mag dus praten met Jeroen Groeter. Memphis, 2-2, een punt in Enschede. Zou ik daar blij mee? Ja, als je de wedstrijd bekijkt, we hebben kansen gehad. Uh, maar ja, hun ook. 2-2 is denk ik, uh, ja, als je het zo bekijkt, wel een uh, terechte uitslag. Jullie komen twee keer terug van de achterstand. Dat maakt het altijd wel wat beter te verteren... dat je in ieder geval nog een punt aan de wedstrijd overhoudt. Ja, precies. En alleen, uh, toen we die 1-1 scoorden... toen. Uh, ja, kwamen er eigenlijk eroverheen en uh, creëerden gelijk uh, weer kansen. Alleen ja, dan krijg je die twee in om je oren, dan is het echt zuur. En dan is het ook weer wat moeilijker om. Uh, ja, om kans te creëren. Omdat hun we weer een boost krijgen. Maar <tie> ik denk dat we dat goed hebben opgevangen met de groep. En uh, ja, uiteindelijk uh, neem je een puntje mee. Uh. Je speelt een belangrijke rol in de wedstrijd. Want je bereidt de eerste voor en je maakt de tweede. Dus ik kan me voorstellen dat je met genoegen terugkijkt op deze wedstrijd. Ja, dat werd, uh, dat werd wel weer even tijd. Uh, Tijdje dat alles niet goed liep. En, uh, maar ja, ik moet mijn kop omhoog houden. En uh, ja, dan kan ik belangrijk zijn voor het team. Staat deze wedstrijd dan nou misschien ook model voor? Want je speelt een uur lang eigenlijk heel moeizaam. En dan toch knok je jezelf als het ware in de wedstrijd. Ja, het was uh, moeilijk om doorheen te komen. Het lukte ook niet uh, uh, vaak. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk geef je toch assist en een goal. Dus daarover ben ik wel tevreden. Alleen over mijn spel nog langer niet. Maar dat komt denk ik vanzelf wel weer. Waar zie je het nog aan ontbreken? Uh, ja, de rust. De rust om actie te maken en om af te werken. Misschien moeten we nog meer op elkaar afgestemd zijn... met de middenvelders en de aanvallers. Dat soort dingen. Als je nu terugkijkt, uh, vijf wedstrijden gespeeld. Tenminste, vijf wedstrijden gespeeld. Uh, de afgelopen vijf wedstrijden vijf keer niet gewonnen. Toch langzaam maar zeker een klein rood lichtje af te gaan? Nou, ik bedoel, we proberen altijd te winnen. Alleen natuurlijk, uh, het is belangrijk om drie punten, om drie punten steeds te pakken. En, uh, er komt nu ook een uh, ja, mooie reeks aan voor ons. Uh, Daarom moeten we gewoon punten gaan pakken. En, uh, ja, vijf keer gelijk uh, horen wij niet te spelen. Nee. Ajax, volgende week. moet het mag gebeuren. Ja, zeker. Memphis Depay, de maker van de 2-2, de eindstand bij Twente PSV. Cambuur, Heracles werd 2-0, 1-0 voorrust door Hemmen... en 2-0 Davidson in eigen doel, uh, dat was narust. Cambuur wint opnieuw in het eigen sfeervolle stadion. Het was de tweede thuiszegen en Cambuur doet het goed in de Eredivisie. De trainer, Dwight Lodeweges. Ja, ik vind het wel een heel mooi scenario. Ja, het is bijna een droomstad eigenlijk zo. Hè. Als promovendus en ik vind bij fases gewoon ook echt goed voetballen. Uh, ja, is dat mooi. Zeker 2-0. En, en je bent gewoon heel blij dat je publiek ook weer zo blij is. En de spelers natuurlijk ook. Maar dat, dat is mooi. Dat is een mooie beloning voor ons. Bij de 1-0 van Cambuur stond Spits Michiel Hemme precies op de goede plek. En dat noemen we dan een neusje voor de goal hebben. Hij werd aangeraakt, die bal. Dus uh, hij viel er precies tussen. Ja, en dan moet je als Spits... Uh, daar moet je bij zitten. Nou, het viel precies goed. Dus uh, als je daar uh, op rekent, dan ben je er altijd eerder bij dan de verdediger. En uh, dat lukte vandaag. Jan de Jonge, de trainer van Herakles, zoekt nog altijd naar de juiste samenstelling van zijn team. Nou ja, we moeten het nu met andere manier, middelen gaan doen, andere mensen. En dat is hartstikke uh, logisch. Dat is ook een mooi proces. Maar ook hele jonge jongens, hè? want ook Thomas is, uh, is nog hartstikke jong. En de voorhoede uh, op Blindzenaai ook. Nou, in de tweede helft uh, met Mark Hoet, uh, een nieuwe spits erin. Dus daarin heb je wel een aantal nieuwe dingen die uh, je. Ja, die toch wel weer aan elkaar moeten wennen, valt op. Het is toch een compositie. Het waren drie wedstrijden. De vierde van vanavond, ADO Den Haag tegen Vitesse, werd afgelast. Omdat er plassen water op het veld van ADO bleven staan. De uh, algemeen directeur Piet Jansen van ADO over die problemen. Het vreemde is dat op het veld... zeg maar een strook in de totale lengte van zo'n 20 meter breed... dat geeft problemen. En de rest van het veld is uh, gewoon goed. Daar hadden we vanavond op kunnen voetballen. Dus dat is een beetje vreemd. Dus dan denk ik nog iets dat er met de... Ja, ...het, het afvoeren van, van het water niet goed gaat. De KNVB gaat de afgelasting van de wedstrijd onderzoeken. Gijs de Jong van de KNVB. Bij ons is het zo, zeg maar, dat, uh, qua zorgvuldigheid... ...dat het altijd door de aanklager betaald voetbal bekeken wordt... ...in hoeverre hier nu ADO iets te verwijten is dus of de fouten gemaakt zijn. Uh, maar dat vind ik zelf nog niet eens het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste nog dat we kijken hoe snel we die wedstrijd ingehaald krijgen... ...en dat we voorkomen dat we in de rest van, uh, van het seizoen problemen hebben in Den Haag. Uh, er is nog geen nieuwe datum gevonden voor het duel tussen ADO Den Haag en Vitesse. Aan kop gaat Pexholland na 6 ronden 13 punten. Gevolgd door PSV met 12, Ajax met 11 en fc Twente met 9. En daaronder staan er een stel met 8. En die spelen allemaal morgen nog. Dan onderin, daar hebben ze allemaal 5 wedstrijden gespeeld. Want van de onderste hebben we geen ploegen gespeeld. RKC heeft 5 punten. FC Utrecht, 5 punten. Dan 16e, Ado Den Haag met 3. En de rij wordt gesloten door Nak en Nek. Die hebben allebei 2 uit 5. En wat is dan het programma van morgen? NEC Fijnhoort om half 1. Om half 3. AZ Gohead Eagles, Heerenveen FC Groningen en Roda JC tegen NAC. En om half vijf ook nog FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Dan Davis Cup Nederland won met 3-0 van Oostenrijk... Eh, omdat nou, ook het dubbel werd gewonnen. Marcella eh, Mesker praat met Jan Siemerink, de eh, coach... en vraagt wat hij verwacht van de Davis Cup in de wereldgroep... waar Nederland nu in zit. Wat verwacht je nu van de Davis Cup eh, volgend jaar met deze selectie? Um... Ah ja, gegroeid. De spelers zijn toch wel als spelers zelf kwaliteiten zijn gegroeid. De ranking geeft het een beetje aan natuurlijk. Al zijn een aantal van de spelers niet, niet op hun hoogste ranking beland, maar ze draaien wel al jaren bij de beste honderd spelers van de wereld draaien ze mee. Dus ze hebben de ervaring opgedaan die ze in deze verband ook nodig hadden natuurlijk om goed te kunnen spelen. En we kunnen toch wel een beetje met een aantal spelers uit de voeten. We zitten niet aan één of twee spelers vast. We hebben er drie, vier, misschien wel vijf die, die hetzelfde niveau kunnen spelen. En dat is wel prettig. We hebben een brede selectie. En en dan kan je als captain is het dan weer een stukje makkelijker. Want dan kan je kijken naar de vorm van de dag bijvoorbeeld. En dat meelaten wegen in de keuzes voor wie er speelt en wie niet speelt. En dat zei Jan Siemering. Dan moet ik nog drie namen noemen. De eerste is van Max van Wezel. Die doet straks met het oog op morgen. En de andere twee zijn van Dione de Graaf en Hugo Borst. Zij presenteren de volgende langslijn. lijn. Morgenmiddag om twee uur. Tot dan.